2 uur. Doral met het NOS-journaal. In Hilversum is bij het vliegveld een eenmotorig vliegtuig neergestort en in de bomen terechtgekomen. Volgens de brandweer zitten er vermoedelijk twee mensen in het vliegtuig. Volgens NH Nieuws zijn dat een leerling en een docent. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje lekt brandstof, maar volgens de brandweer is er geen sprake van brand. De brandweer gaat proberen het vliegtuigje te zekeren en vervolgens de inzittenden te redden. Oproep- en invalkrachten zijn minder tevreden dan 12 jaar geleden... blijkt uit onderzoek van TNO. De werkomstandigheden zijn meestal minder gunstig... dan voor mensen met een vast contract. Zo hebben ze meer moeite om financieel rond te komen... en vinden ze het werk fysiek ook zwaarder en belastender. In 2007 was 80% van de oproep- en invalkrachten tevreden. In 2017 was dat gedaald naar 73%. Het ziekteverzuim is in deze groep wel gedaald. In de zaak Mitch Henriques heeft het Openbaar Ministerie in hoger beroep zes maanden voorwaardelijk geëist tegen twee agenten. Als het aan het OM ligt, mogen ze ook twee jaar hun beroep niet uitoefenen. Mitch Henriques overleed in 2015 nadat hij was aangehouden op een muziekfestival in Den Haag. Hij verzette zich bij zijn aanhouding en agenten gebruikten fors geweld, waaronder een nekklem. Voor de rechtbank eiste het OM eerder geen celstraf. De rechtbank legde toen wel een half jaar voorwaardelijk op. Boven Dorens gaat het programma presenteren dat RTL Late Night gaat opvolgen. Zijn naam gonsde al langer rond als opvolger van Twan Huis, die begin vorige maand moest stoppen met de talkshow. RTL heeft nu bevestigd dat er een akkoord ligt met Van Dorens. Waarschijnlijk komt er ook nog een tweede presentator. Wie dat wordt, kan RTL nog niet zeggen. Het weer in het noorden vandaag de meeste kans op. Zon in het zuiden meer bewolking, daar kan ook een bui vallen...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 I'm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 Waaronder deze Gawau van Steen en een Englishman in New York.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 En wat y que no wat que olvidar que wat falta me como wat je me geeft, me tienes así mm. será que sin ti nunca podré dormir wat je me la wat je me geeft, wat je me geeft, wat je me geeft, me geeft, A Contigo ya ja. No me haces bien, todos quieren saber de te quiero con locura Mis amigos dicen que tú no quieren saber te quiero con locura Cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón ja, Boeken maar, zou ik zeggen. Dan gaan we lekker naar Spanje toe, bijvoorbeeld, met deze zingel van Alfaro Soler. Yo de Luca. Nou, zodat ik hoor je het CFM weerbericht voor de komende dagen is even kijken of het zonnetje dan ook gaat schijnen. Maar eerst de zoekmachine en Madon.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 Al dus Rico Schreuder. Nou, dank je wel weer, uh, Albert Young. Dus uh, de kachel <laughs> moet nog even aanblijven de komende ja. tijd. Je vroeg alleen maar naar morgen. Ja, ja, ja, morgen ja dan is het probleem. goed. Dan is het goed. Een graadje of 19. Nou, wordt een mooie zondagmorgen in Sanfoort. Lekker dagje voor aan het strand. Hè? Zo is het. Zonne Lekker uitwaaien. Zonne zonnebrilletje op. Helemaal Precies. Goed. Het weer is na nou te lezen op ricoweer.nl. Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. En ook dat zeggen ze goed, dat was het weer. Jawel, hier is Mabel. When I'm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 Don't call me up, my friend said you were a bad man, I should have listened to the back then, and now you're trying to hit me up again, nah, nah, nah, nah, I'm over.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 Zo'n geweldige single uit de jaren 80. Des van uh, Itchy Daily en Say It, Say It. Zeven over half drie in Nogmaals een hele goede middag. leuk dat jullie allemaal luisteren naar je eigen lokale radio ZFM. We zijn er tot aan 5 uh, uur vanmiddag met Sanford op zaterdag. Licht zonnetje op dit moment in Sanford. Best aardig weer. En morgen wordt gewoon een topdag.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 als je inmiddels tot de vijftigers behoort. En dan heb hebben lekker gedanst in 1987 op deze serie van Crush. Jawel, leuk om weer eens terug te horen. Je de House Arrest. Ja, we gaan nog een andere plaat voor je draaien. Zometeen weer meer nieuws met de Skygo en Sandro Cafasso. En Happy Now! We don't wanna believe it that it's all gone Just a matter of the song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 How love could fade so fast? We said forever, but now we're in the past. And I just want. De single Happy Now van Sandro te Tezamen met Geigo. Ja, een hitje van onze suikerburen uit België. Dat was Happy Now. Ja, tot en met 14 april kunnen we met ons hert, hond of paard het strand op. Ja, maar de, op die 14 april is het ook het afsluiting van het strandseizoen voor honden. Met een grote groep honden wandelen over het strand. Dat staat zondag 14 april op het programma tijdens de Big Walk.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 www.thebigwalk.nl op 14 april. Dankjewel Albert jan dat gaat weer een geweldige zondag worden. Met inderdaad heel veel honden en <tosses> de baasjes hier op het strand van Salford. En lekker naar de beach! Let's schrijven. Het kost slechts 10 euro en dan help je hulp Nederland uh, mee. Ga gewoon even voor meer informatie naar www.thebigwalk.nl. www.thebigwalk.nl. We hebben nog een paar plaatjes. Zo, tot aan het nieuws van uh, 3 uur, waaronder deze van Weng Chung en Denzel Days.